4 uur. Dit is Eva de Jong met het NOS-journaal. Het dodental in Mozambique na de orkaan Kenneth is opgelopen naar 38. De orkaan kwam donderdag aan land in het noorden van Mozambique. Nog steeds valt er heel veel regen en zijn er overstromingen. En daardoor wordt de zoektocht naar een veilig onderkomen... en eten voor veel mensen bemoeilijkt. De komende dagen wordt er nog meer regen verwacht. Zes weken geleden werd Mozambique ook al getroffen door een orkaan... met de naam Idai. En meer dan 600 mensen kwamen toen om het leven. Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet... beschouwt het conflict tussen hem en Henk Otten als voorbij. Wat hem betreft is het vertrouwen weliswaar geschonden... maar kan Otten nu in de Eerste Kamer aan het herstel gaan werken. Volgens Baudet wil Otten nog steeds de Eerste Kamer in... ook al wordt hij geen fractievoorzitter. Paul Cliteur is nu voorlopig de eerste man... in de beoogde Eerste kamerfractie van Forum voor Democratie. De Europese Unie stelt een miljard euro beschikbaar voor jonge startende boeren... om hen te ondersteunen bij investeringen in hun bedrijf. De maatregel moet de vergrijzing van de agrarische sector tegengaan. Via het fonds kunnen de jonge boeren geld lenen tegen gunstige voorwaarden. Zo hoeven ze niet direct met aflossen te beginnen en mogen ze daar langer over doen. In de Ede is vandaag het eerste openluchtzwembad geopend dat geen chloor gebruikt. Om het water te zuiveren gebruikt het zwembad zogeheten biofilters met speciale planten erin. Het water in het zwembad is daardoor helder en schoon, zegt de directeur. Zwemmers moeten wel een beetje tegen de kou kunnen, zegt hij, want vanwege de planten is het water niet warmer dan zo'n 20 graden. De techniek wordt al veel toegepast in zwemvijvers van particulieren. Het weer. In het zuiden afwisselen zon en stapelwolken bij een graad of 16. In het noordoosten en oosten steeds meer bewolking en kans op motregen bij zo'n 12 graden. Vanavond en vannacht is het bewolkt met in het oosten kans op motregen en minimaal rond 8 graden. Morgen eerst grijs, maar later vanuit het zuidoosten wat zon en dan wordt het 11 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het is nog altijd druk bij de Keukenhof op de N208 van Sassenheim naar Haarlem. Tussen Lisse en Hillegom ruim vijf minuten oponthoud. En op de A4 van Amsterdam naar Den Haag een kwartiervertraging tussen Nieuw-Vennep en Hoogmade. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 Koningsdag is het koud. Koud en ontzettend koud. Maar gelukkig in de studio aan de tolweg Tina heeft uh, de verwarming uh, lekker opgeswengeld. En uh, ja, is het uh, zo'n beetje tropische temperaturen, dus langs wel het koor. Ja, ik zit hier met een t-shirt. Code oranje. En het was gewoon koud hier. Ja, maar nu is, uh, nu is het lekker. Dus vandaar dat we deze plaat gaan draaien voor WEM en Club Tropicana. Het is uh, 8 over 4. Zoals het welkom terug. derde uur alweer. Uh, van Zandvoort op zaterdag. We kunnen er niet gewoon uh, vijf uur van maken of zo vandaag? Vijf uur, ja, kan ook. Mag ook. Ik is... weet niet of uh, Fred er is vandaag met uh, Koningsdag, maar... Ja, normaal meldt hij dat altijd wel even af bij mij, maar dat uh, heb je niet gedaan. Dus uh, ik denk dat hij gewoon komt. Dat zou mooi zijn. Helemaal goed. Wat gaan we nu drie allemaal doen, Cor? Ja, ondertussen was ik aan het praten met jou. En mijn papiertje aan het zoeken. Daar heb ik mijn Oké, okay, nou om half vijf heb je het uh, dier van de week. Ja, daar heb ik een, uh, net even spontaan een heel leuk gedichtje over geschreven. En dat is in voorloop uh, van het gedicht van de dag natuurlijk. Nou, we zouden ook nog met Roy van Buringen nog even gaan praten. Maar die, uh, die was een beetje moe geloof ik. Beetje koud buiten. Beetje koud buiten. Dat een beetje uh, klapperhandjes gekregen. Dus die heeft uh, gezegd, nou ik doe het uh, derde uur niet. We moeten maar zelf gaan kijken straks in dorp hoe gezellig het is. En ik heb natuurlijk nog wat uh, nieuwsberichten tussendoor. Ik ja, heb, dan hadden we de PIT-report nog om uh, kwart over vier. Normaal gesproken zouden we dan uh, de, de startopstelling... van de Formule ja. 1-race van morgen gaan uh, doornemen. Die ja. zou al lang bekend zijn, want tussen drie en vier werd er gekwalificeerd. Nou, wederom een rode vlag daar, want... Uh, Michel Leclerc is tegen de muur aangereden. Ferrari is weinig van over. Gelukkig met hem gaat het, gaat het wel goed. Ja, dat was toch dus, wel wat schade, ja. ja. Dus Q2 is ook voorlopig even gestopt. Nog 7 minuten en 40 seconden te gaan. En Max staat op dit moment op P1 in Q2. Ja, dat, dat is het enige hij, ja. wat we erover kunnen melden. Ja, dat heeft hij overigens wel goed gedaan. Maar als ik, dan, ik zit er dan een beetje te volgen met een, met een half oog... Wat een klote circuit is dit man. Nee, Jezus. lekker, lekker. Ja, maar er zitten ze van die hele rare bochten in. En dan heb je dus een knikje erin. En die gasten die knallen continu tegen de muur aan. En dat was, gisteren was het ook één en al drama met auto's die tegen muren aanreden. Ja, je hebt een beetje downforce nodig om uh, goed op de baan te kleven. Maar dit is gewoon, dit is gewoon een, een, een kruispunt van een straat. Ze kijken nu van boven. En dan hebben ze gewoon een flauwe bocht met een knik erin, hebben ze daar. En iedereen rijdt gewoon tegen die muur aan, want ze komen natuurlijk veel te hard aan. En je ziet hem niet, hè? Want er staat weer een gebouw voor als je naar links gaat. Maar soms rijden ze ook gewoon rechtdoor en dat is dan een doodlopend stuk. En dan denk ik van, dat is toch geen circuit, man? Nou ja, wou het in de Gatenkor uh, of Q2, wanneer Q2 weer uh, doorgaat. En dan hoor je later in het... Uh... In het dit uur van Zotvoort op zaterdag uiteraard er meer nieuws daarover. Eerst gaan we verzoek laten draaien. 40 jaar getrouwd, ja, de broer van Albert Jan. En deze is speciaal voor jou. Hier is forever young. Let's dance in sky, let's dance for a while. Haven't come wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? The music's for the sad man Can you imagine when this place is won Tell our golden faces into the sun Praising our leaders, we're getting in tune The music's played by the Zou het zou toch mooi zijn, hè, als je voor altijd jong kan blijven. Heerlijk gewoon. Forever Young, daar ging inderdaad de single over van Elfenville. ging het daarmee terug naar de jaren 80. Speciaal voor de broer van Albert Jan. Wonsen. Hij is vandaag 40 jaar getrouwd. Uiteraard namens CFM van harte gefeliciteerd aan mij. En op naar de volgende 40, toch? Ja, moet lukken. Kom In uh, Baku, op circuit van Baku. Ja, nog zeven minuten te gaan in die Q2, nog steeds de rode vlag, dus nog steeds geen herstart. Maar ondertussen hebben we wel het uh, nieuws uit de formule 1. Voor CFM je. Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, hier is de Pit Report met Koord uh, Dreijer. Ja, gisteren is het uh, heel ernstig geworden voor Pierre. Gestley, want die moet zondag uit de pitstraat vertrekken... in de Formule 1 Grand Prix van Azerbeidzjan. want de Fransman van Red Bull wordt bestraft... omdat hij vrijdag de oproep negeerde om zich bij de weegbrug te melden. Want wat gebeurde er? Aan het einde van de tweede training wilde Red Bull een pitstop simuleren... en het gaf daarom Gasly het commando om bij zijn inlap vol aan te vallen... en de ingang van de pit zo agressief mogelijk in te rijden. Door zich te concentreren op de pitstop oefening... had Gasly echter niet in de gaten... dat zijn startnummer begon te flikkeren op het bord van de Via en wat erop wees dat hij aan de weegbrug moest stoppen ter controle. Maar Gasly rijdt gewoon door naar de box van Red Bull voor zijn pitstop... een beslissing die hem duur komt te staan. Hij werd nadien op het matje geroepen bij de stewards... en die bestraften hem inmiddels artikel 29.1... voor het negeren van de weegbrug met een start uit de pitlane. En dat is heel jammer voor Gasly, want die kan het missen als kiespijn. De Nieuwkomer bij Red Bull heeft geen beste start gemaakt bij Red Bull... en voelt zich nog niet helemaal comfortabel in de RB15 van het team... Nee, toch in uh, Q1 stond hij mooi op de eerste plek, hè? Zo, zojuist. Ja, en daar heb je dan helemaal niks aan. Nee. Nee, nee, het is zo lullig. Ik vind het gewoon heel jammer. Want ja, Max Verstappen is het Red Bull, maar ja, Pierre Gasly is het ook, en die komen natuurlijk allebei straks met, uh, met de Max Verstappen dagen. Ja, niet helemaal meer Max Verstappen dagen natuurlijk. Ja, die hoort er ook bij bij ons. Ik ben ook voor hem. Precies. Net als uh, Ricciardo vorig jaar. Ja. Nou, euh, verder is het zo dat er nog wat euh, problemen waren euh, gisteren. Want euh, vroeg in de eerste training gisteren... leek Charles Leclerc in zijn Ferrari... die reed een putdeksel op het stratencircuit van Baku los. Dat was dan omdat hij niet meer bevestigd met een beveiliging was. En George Russell reed in de Williams als tweede eroverheen... en trok het deksel uit de grond... waarbij de vloer in het chassis van zijn bolieden fel schade opliepen. De wedstrijdleiding besloot de sessie meteen af te blazen om het deksel te herstellen... en de 300 andere puntdeksels rond het circuit en op het circuit te controleren. En de VIA verklaarde achteraf dat het afvoerdeksel loskwam... door een afgebroken montagepunt aan de onderkant. Nou, Alfa Romeo-rijder Kimi Reconi is niet mals voor wat er in de eerste training gebeurde... en volgens de Finse veteraan is de FIA verantwoordelijk voor de schade in het tijdsverlies. Hij zegt, het is natuurlijk verre van ideaal. We leken vandaag wel amateurs en dit zou echt niet mogen gebeuren. Het is aan de FIA om ervoor te zorgen dat het circuit in orde is... en het lijkt erop dat er wel elk jaar ergens een deksel loskomt. Nou, het is aan de FIA om dat te controleren en door te geven aan de mensen hier. Het is hun verantwoordelijkheid... Gelukkig raakte er niemand gewond, maar dat heeft natuurlijk wel de dag van iedereen behoorlijk verknald. En ook van de mensen die kwamen kijken. Het is niet de eerste keer, maar ik hoop nu toch echt dat het de laatste keer is. Ja, en die putdeksel die beschadigde de Williams ook dat nog bij dat team. Ja, dat is gewoon echt heel lullig. En uh, ik kan me voorstellen dat je dan een uh, kaartje koopt. Dan ga je lekker naar de uh, vrije training kijken om een beetje te genieten van het voorspel. Ja, dan komt er dus een putdeksel los. Oh, alles afgelast, klaar. Jammer joh. Jammer joh. Nou, verder heeft Ferrari tijdens de derde vrije training... voor de Grand Prix van Azebjant verder afstand genomen van de concurrentie. We hebben het dus over gisteren. Charles Leclerc en Sebastian Vettel waren in de laatste oefensessie... liefst een seconde sneller dan de rest. En Max Verstappen liet de Mercedes-rijders achter zich voor de derde tijd. Na een roerige vrijdag, waarop bijna de volledige eerste training... komt te vervallen door, een, door die komen. putdeksel... keerden de coureurs op zaterdagochtend lokale tijd terug op het circuit. En dat is nog steeds aan de gang... Ja, en ik zie alleen maar die... mensen met bezems. Uh, ze poesten. blijven maar doorgaan. Ik zie continu mensen tegen muren aanrijden, banden beschadigen... allemaal verontrustende gezichten in die pitsboxen... van, van uh, ja, al die bazen bij, bij al die schades. Je moet toch gewoon een zoutje reserve onder de LMA nemen? Ja, mochten ze weer starten, dan melden we het uiteraard. Ja, de stand voorlopig nu is... Uh, eerste plaats uh, is uh, Max Verstappen. Uh, tweede startplaats Bottas. Derde plaats Hamilton. Vierde Perez. En vijfde Leclerc. En ja, de volgende nog wat andere. Maar dat zijn namen... Ja, Vettel, die zit er dan bij Ricardo. Maar die hebben volgens mij niet eens de kast gekregen om nee, mee te rijden. die, uh, die Leclerc die moet uh, sowieso een nieuwe auto hebben. Dus uh, die is natuurlijk een uh, goed stuk gereden... Uh, ja, uh, waardoor uh, nu die rooivlag er is. Misschien wordt hij even ingevlogen. Ik weet het niet. Dus dankjewel, dat was hem, de Pit Reports. We blijven de Q2 en 3 voor je in de gaten houden. Bij Stanford op zaterdag. En hier is Last Frequencies. for me to find Tell me something that I don't know. Plaats van Europa, hoor je elke zaterdagavond tussen 7 en 9 bij je eigen radio CFM met uiteraard uh, het presentator Mike Buyle. En deze staat daarin ook genoteerd. Wat wil jij uh, zeggen? Dat is niet vanavond. Niet vanavond? Hij is er niet. Hij is er niet. Waarom is hij er niet dan? Nou, dat heeft te maken met uh, vandaag. Oh, nee. Oké, oké. Nou, vanavond dus niet, maar normaal gesproken wel. We horen je op zaterdagavond met de 40 best hits. En hier is Johnny H.S. Yes. To. Deze plaat uit de jaren 80. Dat was Johnny H.S. en I don't want to be a hero. Het is bijna half vijf. Dat betekent uh, tijd voor van de week. Ja, we hebben natuurlijk weer een, een heel aparte, leuke hond gevonden. in het dierenasiel, die daar uh, ja, alweer ziet met net tien maanden. Dat is ongelooflijk, een jonge hond van, uh, van net tien maanden. En de baas die had geen, geen tijd meer. Nou, uh, daar heb ik uh, het stukje over gelezen. En toen dacht ik van, nou weet je wat, ik maak daar een gedichtje over. Een opwarmer voor zometeen. Een opwarmertje voor zometeen. Eens even kijken of ik het nog kan. Rijmen en dichten zonder mijn hemd op te lichten. Nou, een beetje achtergrondje dat ik dan uh, kom tot het gedicht zometeen. Het is een, uh, een kruising van een Rottweiler en een Duitse herder. En het is een hele actieve hond, ja, is natuurlijk een jonge hond. En die vindt mensen helemaal geweldig. Kleine kinderen die zijn best spannend... en kinderen vanaf 12 jaar is geen enkel probleem. Een andere hond zien... daar wil deze hond alleen maar mee spelen. En de baas die moet wel een beetje stevig in de schoenen staan... want het is wel een uitbundige spring in het veld. En er wordt ook geadviseerd om een aantal cursussen te gaan volgen... met, uh, met deze hond. Omdat ja, er moet nog wat aangeleerd worden. En uh, is uh, helemaal niet agressief richting katten... En ze zou best met katten in huis kunnen gaan wonen. Het leuke is dat uh, uh, als ze gewend is waar ze dan verblijft... dan kan ze ook gewoon alleen blijven s'avonds. En ze zoekt dan een lieve... Ja, ik zeg wel ze, maar ik weet niet of het ze is. Want er staat ook geen mannetje of vrouwtje bij, maar goed. Uh, de baas moet wel actief zijn en een beetje verwonderen houden. En uh, Die zoekt dus een heel leuk, uh, leuk baasje. Ik zeg Simsa Labim. Ja, de naam is uh, Simba... Zal ik het gedichtje even voor. Ja, doe maar, doe maar. Mijn naam is Simba en ik ben een knappe verschijning. En mijn verblijf in het asiel wordt nu langzaam een pijniging. Ik ben een kruising tussen een Rottweiler en een Duitse herder. Wordt u mijn nieuwe baasje en wilt u met mij verder? Ik zoek een actieve baas die van wandelen houdt. Wat oudere kinderen en katten geen probleem. En het liefst een baasje met een hart van goud. Hij of zij moet wel stevig in de schoenen staan... En ik zou dan ook graag samen met de baas op cursus gaan. Ik ben pas tien maanden en wil graag in een bench. Gelukkig en bij u wonen is mijn liefste wens. Yes, yes, yes, yes. Het gedicht van de dag wou ik bijna zeggen. Nee, dit was het dier van de week. Waar kunnen de mensen zich melden? Ja, de mensen die, die kunnen zich melden en dat heb jij niet uitgepreden. We kennen het om Keesomstraat nummer 5. Ik weet alleen het oude nummer uit mijn hoofd. 5713888. Ja, misschien werkt dat nummer nog... want ze hebben tegenwoordig ook een uh, nieuw telefoonnummer. Dus uh, anders melden we dat zo meteen nog even kooien. Dat maakt allemaal niet uit. Ik tik gewoon in Google Dierenasiel Zandvoort... en er staat thuis Kennemerland Zandvoort. Ik zoek een baas en dat is op nummer 088... en dan 811-3420... Ja, die bedoelde ik. Ja, dat okay. ja, is helemaal nou. goed, Rob. Helemaal goed, dankjewel, het dier van de week. Dus ga ook uh, anders even langs uh, voor uh, dit dier van de week... of de andere dieren naar uh, het Kennen met Dieren Thuis. Kees nummer 5. En zo dadelijk om kwart voor vijf het echte gedicht van de dag. Ja, dit is echt uh, onmiskenbaar het geluid uit de jaren 80. Althans, wat als dat betreft de dasbare muziek dan? Hè? Het klopt allemaal een beetje zo. En dan had je nog van uh, bijna elke plaatkoor had je een 12-inch. Ja, Weet je toch, nog, zo'n hele la, grote la, zwarte schijf. Laat me één keer raden. Onder geproduceerd door uh, Stok, Aitken en Waterman. Nee, dat was weer uh, meer uh, de Kalimino-achtige dingen. Ja. Zeg maar dit, uh, hier komen de professionals. Dus uh, een beetje richting de muziek van Earth, Winter, Fire en zo. Uh. Rick Astley was niet professioneel. Ja, oh. <laughs> hij heeft een paar uh, leuke hits gescoord. Maar ja, dit is toch wel even een niveau hoger hoor. Ja, ja Rick Astley, wel. wel uh, Lekker muziek. Never gonna give you up. En die andere. Het wordt trouwens nog steeds gemaakt. Dit is Ko, weet je toch? Ja, ja. Oké, okay, ik hoor het alleen het de... een beetje weinig. Maar ja. we hebben het er zo meteen wel even over. Eerst deze. We zijn nog steeds bezig met de kwalificatie daar op het circuit van Baku. Ja, Q2 hebben we inmiddels achter de rug. Nou, Leclerc heeft daar voor heel veel onrust gezorgd. Door dus zijn auto heeft te parkeren tegen inderdaad de muur daar. Dus die Ferrari's zijn we in Q3 in ieder geval kwijt. En Max Verstappen heeft die Q2 gewonnen met de snelste tijd. Ja, dus dat ik er, ruik kansen. Dat zag, zag er wel heel goed uit. Ja, toch? Dus uh, zodra dadelijk de Q3... als we daar meer informatie over hebben... hoor je dat uiteraard. Ondertussen draaien we het disco van Earthwinter Fire. Jij zei, tegenwoordig hebben we ook nog steeds disco... of weer disco, of... Uh... Ja, dat klopt. Nou, nou, Alleen, je, je hoort het wel, niet meer. Nee, je hoort het helemaal niet meer. Nou, je krijgt van iemand een uh, soort iedere dag uh, een lijstje met uh, nieuwe uitgekomen platen. en wat voor soort muziek het is. Ik zal, uh, als je dat wil, dan kan ik je wel wat nummers opsturen. die net uit zijn, net geproduceerd. Ja. En het is een beetje dit soort muziek. met die disco-deuntjes uh, erin. Alleen het wordt niet meer gedraaid. Raar hè, want het is uh, toch nog steeds populair. Ja, maar dat is dan met name in bepaalde clubs in Amerika. waar dan nog steeds disco gedraaid wordt. En dat is natuurlijk een hele andere cultuur daar. Want als je dan daar naar zo'n zo disco gaat... die dus ook echt discomuziek draait... ja, dan kunnen meteen 3.500 man in. En dat zit dan iedere avond vol, hè? Ja. Dus er zijn ook artiesten die er optreden en nog steeds nummers produceren. Dat wordt daar opgenomen en dat wordt uitgebracht. Alleen ja, wij draaien die niet meer. Nou, wij wel van uh, CFM. Maar inderdaad, dan wel de disco uit uh, de jaren 80. Terwijl er ook nieuwe disco is. Ja, ik ben heel benieuwd. Laat maar een keer horen. Wat ga ik doen? Helemaal goed. Zal dadelijk het gedicht van de dag... Maar er is nog meer disco. Ja, deze ken je in de uitvoering van uh, Murray Heads. Maar ook deze uitvoering was populair. Roby. Bangkok, oriental setting in the city don't know what the city is getting. The creme de la creme of the chess world in a show with everything but your brinner. My size doesn't seem a mess since the Tyrellian spa had the chest voice in it.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 his brother What do you mean? You've seen one crowded polluted stinking, some <laughs> Get tired, you're talking to a tourist whose every move's among the purest. I get my kicks above the waistline, sunshine. van uh, Murray Hatt, een uh, groot hit. We hebben het over One Night in Bangkok. Maar deze vind ik ook leuk. En die uh, werd destijds ook heel veel op de piratiescennes gedraaid. Zodra dat ik hem uh, nog een keertje uit de kast heb gehaald. De single van Roby en One Night in Bangkok. Het is kwart voor vijf. We gaan hem doen. Cor, ben je er klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. Dat is mooi. Het gedicht van de dag. Wat heb je uitgekozen? Ja, dit gaat over uh, Sissy. Die in Zondervoort is geweest vroeger. En Sissi die leefde in een ongelukkig huwelijk en kon daar niet uitkomen. Uh, Moet even nog Fred... Hij eventjes verwelkomen, Fred. Hallo en welkom in de studio. Sissi was uh, zeer ongelukkig en die, uh, ja, die ging af en toe naar Zandvoort... en die vertrok dan met de trein vanuit haar uh, mooie plaats uh, in Oostenrijk... En kwam vervolgens met die trein aan in Zandvoort. Ja. Met de hele equipage, paarden en de hele hofhouding die, die ze dan meenam. En die nam dan uh, haar intrek in een, uh, in een hotel in Zandvoort. En ja, de paarden waren ook mee. En dan ging ze altijd mee wandelen op het uh, wandelen ging hard op het strand. En die kwam hier helemaal tot rust. Nou, en in die tijd dat ze dan hier was... heeft ze regelmatig uh, ja, haar gedachten spinsels op papier gezet. En dan maakten ze allemaal korte gedichtjes. Dat was natuurlijk in Duits... Nou, dat is allemaal vertaald. Dat heb ik een beetje op rijm gezet... en hier en daar een zinnetje ertussen gezet... omdat het anders niet uitkomt. En dit is eigenlijk een combinatie van vijf gedichten. Oké, okay, dus Fred, jij begint iets later dan vijf uur. Vind je niet erg, hè? Ja, nou, het zijn maar zestien regels erop. O, oh, dat valt op mee. Nou, weet je wat? We gaan gewoon de jingle opnieuw starten... of muziek op de achtergrond. En daar komt hij aan, het gedicht van de dag... Ik voel mij eenzaam en leef in een kerker. Mijn honden zijn geboeid en mijn heimwee naar vroeger wordt steeds sterker. Het huwelijk was mijn pech en mijn vrijheid drijft mij steeds verder weg. De kroon voor anderen zou het een vreugde betekenen. En voor mij is het een zware last. Het liefst zou ik hem wegstoppen in een donkere kast. Nog een laatste lange blik op Zandvoort en op jou mijn geliefde zee. En dan vaarwel, hoe moeilijk ook, God geven mij rentree. Eenzaam wandel ik op deze aarde, vervreemd van lust en van het leven. Mijn zielenleven niet gedeeld met enig metgezel. De ziel die mij begrijpt, heeft nooit bestaan en kon mij geen liefde geven. Ik vlucht voor de wereld met haar vreugden en haar bewoners zijn ver van mij vandaan. Hun geluk en lijden zijn mij vreemd. Ik wandel eenzaam... als op een ster... door een eeuwigdurende laan. Ik hoef de tijd niet te noemen... die ons eens zo innig verbond. En die wij nooit vergeten kunnen... zo eindeloos ver zij nu ook schijnt. En mijn ziel... diep heeft verwond. Wel had ik worstelingen moeten doorstaan... en veel bitter leed sindsdien. Maar onze liefde te zien sterven... Niets anders trof mijn hart zo zwaar. Mijn hoop was ijdel, het lijden werd erger... en ook al dacht ik misschien... tegen beter weten in het komt wel goed... maar onze verbintenis was al lang over en klaar. Dat heb je mooi gedaan, hoor. Heel goed. Het ja. gedicht van Sisi uh, een beetje aangepast. Uh, Minder gedichten bij elkaar uh, geplakt. En dan de Duitse vertaling, wat dan niet meer rijmt natuurlijk, weer laten rijmen. Ja, we begonnen om, om twee uur met deze middagshow. En toen vroeg ik aan jou, heb je een gedicht, op? Nee. Ja, je had geen gedicht. Nee. Ik, oh, shit. <laughs> dus ik zocht eventjes, zoek natuurlijk wel op zandwoord in gedicht... En dan ga ik natuurlijk niet het gedicht nemen wat daar dan uh, voorkomt. Maar ik ga een beetje proberen te combineren. Toen dus heb ik dat in de tussenstukjes... Ja, ja, ja, nee, Dat helpte tot, herschreven. Tot een uurtje van half vijf was je bezig hoor, Freds. Dus uh, Nee, dat, dat horen we wel. Dank je wel daarvoor. Zou je hem nog even op de Formule 1 kunnen zetten voor mij? Dan kan ik even kijken van, uh, hoe het staat op dit moment met de Q3. Op de Q3? De Q3, nog uh, drie minuten te gaan. Hamilton op P1, Max Verstappen op... P2 en de Vettel op P3. We houden die Q3 voor je in de gaten. Na dit plaatje van Sjaar Coltrane veel meer daarover. En op deze Koningsdag mag deze plaats zeker niet ontbreken op de Salfordse Radio. Yo, de Cola Leila, de single van Shai Coltrane. En zo maakt het feestje weer compleet. He. Het feestje wat uh, opgaat naar entertainment view. Wat fred, hij is er weer, ondanks dat het uh, Koningsdag is, gewoon weer richting Salford uh, gereisd. Ja, ik, uh, nou ja, gereisd niet. Ik, ik ben eigenlijk met openbaar vervoer. Openbaar vervoer? Nou, openbaar vervoer. Maar ook Rob, zijn nou Fred. Hij is er weer. Ja, hij is er weer. Ja, voor ja, de uh, luisteraars. Fred heeft Fred Heij. Ja, ja, maar ja. niet met H-I-J. Maar H-I-J. Ja, ja, ja. ja Fred, wat ja. ga je op Koningsdag allemaal doen? Ik ga gewoon uh, vandaag eens eventjes iets anders... Uh, ik heb geen artiesten, ik ga niemand bellen. Ik ga zaklopen. Ik ga spijkerboepen. Uh... Oh, dat wordt een gezellige boel hier. Uh... Nee, ik ga lekker muziek draaien vandaag. En, uh, Doe je ja. goed, wat voor muziek allemaal? Uh, Nederlandstalig, Engelstalig en uh, ja, een beetje internationaal, zeg maar. En uh, ja. Nou ja, wat ik wel kan melden is, is volgende week, uh, uh, ja, dan is de studio wel vol. Want dan heb ik hier uh, een band zitten, uh, Leroy en De Witte. En uh, Rox van Driel heb ik hier, dus ik heb mijn studio vol volgende week. Dus dat sowieso, dus... Uh... Oké, okay, nou, wordt gezellig. Ja. Zo dadelijk, uh, na vijf uur, dan uh, ben jij er weer. Zo is Dan wezen. is hij er weer, inderdaad, ja. met uh, Entertainment for You... Nou, nog twee plaatjes kunnen we draaien, hoor. En ja, zit ik wil zit het voor ons ook nog weer op. Ik wil Fredo wat vragen. Nou, en, dat en, kan en, dus niet. Jammer, joh. <tast> Hier is Elton John samen met Kiki D. dit programma Zandvoort op zaterdag. Elton John en die in Dunkerque Breaking My Hearts. Ja, Cor, je mag weer uh, voor de microfoon komen. Lang genoeg praten inmiddels uh, met Fred in de studio. Dus, uh, ja, nou, ik weet al wat ik wilde weten. We dus, gaan uh, gewoon weer aan het uh, werk, toch? Ja, maar ik ga het ook niet meer vragen voor de. Nee, dat hoeft, <lacht> dat, dat hoeft ook helemaal niet. Je kan het gewoon buiten de uitzending allemaal met hem regelen. Geen enkel probleem. Zit er weer op, dankjewel, Cor. Ja, ik vond het wel weer veel te snel gaan, Rob. Ja, was wel gezellig. Ik toch? had nog gehoopt dat Fred hij niet zou komen, want dan kunnen we nog even een uurtje door. <lacht> Helaas. Helaas, hij is er wel. <laughs> ja. Hij is er nee, wel. Ik, naar vind ik vind het fijn dat je er bent. Ik heb liever dat je er wel bent, dan dat, als dat je er niet. Ja. Gelukkig. Zo is ja. het meteen entertainment voor jou. Heel veel plezier. En een fijne Koningsdagavond. Dag, doei. on gristle, grumble, Give a whistle. And help things turn out for the best.